Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De voordelen van het AstraZeneca-vaccin zijn groter dan de nadelen. Het Europees Medicijnagentschap heeft het middel de afgelopen dagen nog eens extra onderzocht... nadat meerdere mensen na hun prik bloedstollingsklachten hadden gekregen. Het Nederlandse Medicijncollege heeft de conclusies. Wat ze dus ook duidelijk hebben gezegd is dat de benefit-risk, als het gaat om het gunstige effect... want het is een werkzaam middel, het voorkomt infecties... het voorkomt ziekenhuisopnames, het komt overleden. en dan blijft de benefit-risk duidelijk positief. Het kan zijn dat de klachten door het vaccin komen... maar als dat al zo is, dan is de kans dat je er last van krijgt heel klein. Hij zegt dus dat de risico's van niet-prikken... groter zijn dan de risico's van wel-prikken. Er zou voor de zomer wel eens een nieuw kabinet kunnen zijn. De verkenners van D66 en de VVD zeggen dat ze snel aan de slag willen om alle 17 partijen te spreken. De vraag is dan wie met wie wil regeren en of dat een meerderheid oplevert. In Vaticaanstad geloven ze heilig in het coronavaccin. Er wonen niet zoveel mensen, dus ze zijn al bijna klaar met vaccineren. En het helpt, want de afgelopen tijd is er niemand meer besmet geraakt. Vaticaanstad is nu dus coronavrij. Een dagje uitbundig shoppen, zoals we gewend zijn, zit er voorlopig niet in. Toch is in Leidsedam vandaag een groot luxe winkelcentrum geopend. Ja, geweldig. Het ziet er echt uh, gelikt uit. De opening was vanwege corona al een keer uitgesteld, maar nu de winkels op afspraak open mogen, gaat het winkelcentrum toch alvast open. Met slimme camera's zorgen ze dat het niet te druk wordt. Als wij tot ongeveer 80% van de capaciteit komen, dan zullen wij de deuren of parkeerplaatsen zullen we sluiten. Ja, voorlopig moet het dus even zo, maar na corona komt er alsnog een groot openingsfeest. Het weer nog. Op een enkele bui na is het droog vanavond. Vannacht koelt het flink af. In het oosten kan het een beetje vriezen. Morgen zon en bewolking. Het blijft redelijk droog bij 8 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Zaanstad naar Hoorn staat vieren tussen Purmerend en de afrit A van Hoorn 4 kilometer. Met maximaal 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Z Met nu Alternative FM. Ja, euh, niks dus. Niks werkt. Het is echt diep triest. Niks werkt. Alles staat uh, vast. Kan ik er een schop tegen geven of iets wat erop lijkt? Uh, zelfs mijn VLC Media Player uh, werkt niet. Uh, ja, dat is een leuk begin van de alternative vindmiddag. Ja, ja. ik weet niet wat er aan de hand is allemaal. Maar uh, het, uh, het, het, het, het, het systeem heeft, uh, heeft uh, iets, zoiets met een grote dikke middelvinger. En zegt ja of kopen, joh, doe het lekker even zelf vanavond. Uh, ik ga het even proberen. Dit is VLC Media Player. Met de 45 uh, Exit Babies. Nou, dit is het dus. Uh, en, en, en niks werkt. Dus dat is ook wel heel fijn. Ik ik even zien hoe laat dan gebeurt er helemaal niks. Ah, dit is echt een uh, drama. En ik zat al uh, van de week al uh, half uh, leed van maken te doen bij, uh, bij die gasten van uh, Radio Capelle. Want die hadden dus datzelfde probleem, dus ook. Wat ik dus nu ook heb, heb, heb ik dus ook. Uh, dat het, uh, dat uh, Bill Gates uh, gewoon uh, nu uh, met een grote dikke middelvinger hier uh, in de studio rondloopt. En zegt: joh, ayo joh, koper zoek het uit en ik denk dat ik er gewoon zwaar over denk om maar eventjes gewoon de boel opnieuw op te starten ofzo, want dit is gewoon drie keer drama, dus ja, wat gaan we doen? We gaan het gewoon even achter elkaar aan praten, ja. Weet je, jij praat tegen elkaar aan, ik probeer even je te Ik, goed, moeten we even dit er even doen Dus zal ik even kijken of ik er nog eens een deetje erbij kan vinden, want het moet wel uit Noord-Holland komen, dus nou, als het een beetje ligt toch in Noord ja. ja. Het Holland <laughs> is echt een drama dit. Uh, mensen dus die denken van wat is er allemaal aan de hand? Ja, uh, gewoon een minuut. Eh, tijdens het nieuws gebeurt er gewoon iets uh, waarvan je zegt... Nou, uh, uh, het, het systeem zegt gewoon... Uh, ik, uh, ik, ik, je doet het maar even zelf uh, en dan sta, je, dan sta je dus echt met je, met je mond vol tanden. En dan moet je dus dingen achter elkaar gaan praten. Dus van die hele playlist, nou die gooi je maar gewoon lekker door het toilet heen denk ik. ik denk, ik denk, denk dat ik het gewoon volgende week nog eens een keer over moet doen. Uh, uh, het is uh, J-O-E-E-T. Ja, die. Die moet je volgens ja, mij ja. hebben. Nee, ja, die. Die, die. die bovenste. Ja, het is uh, Martijn Luiten Die staat naast me. die ja, uh, moeten. Eerder, uh, ik, ik ga eerst even zeg maar, gewoon een stuk uh, muziek uh, draaien. Hoe vind je dat? Ik, uh, denk, <laughs> ik denk dat ik dat, ik dat maar eerst uh, ga doen. Want, uh, want anders dan, uh, dan, dan, dan zit ik hier uh, gewoon in het luchtledige te kletsen. Eh, uh, dus Dit is uh, dan. Uh, The Dogs Called Kitty. Ja, je moet wat! <laughs> maar ze, voor hun is het uh, goed en het komt uit Noord-Holland, dus ik uh, kan het uh, gewoon aanbevelen. Uh, het nummer uh, heet uh, DCK. You ain't got the skills Radio ...radiomaker van het uh, jaar Kruid natuurlijk. Uh, met, met alles en nog wat, uh, wat je daar idee hebt. 25 jaar ervaring en je kunt het gewoon uh, door het door door door wc heen gooien... ...bij wijze van spreken. Uh, ik, uh, dit was in ieder geval Dogster Cold Kitty... ...maar ik zal eerst ook even dit uh, er, even bij moeten doen... ...want maar ondertussen moet ik ook even mijn spellijsten uh, bij elkaar gaan halen. Uh, dit moet open, want anders dan horen we natuurlijk niks. Uh, dit is uh, Joëtta Soeterlief, dames en heren, thuis. Don't see Look at me Cause I don't believe er was nog geen eind gekomen hier zeg je best mooi. En dan zit ik er halverwege er nog doorheen te kletsen Maar het is één voordeel. Ze is al een paar keer hier al te horen geweest bij deze omroep. Eh, niet alleen in dit programma, maar ook in de zandwoordse zaken wat ik op maandagmorgen doe. Jongens, ik moet echt een halve tel, loop ik echt achter mij zelf aan. Uh, maar ja, het is even, het is even niet anders. Uh, ik zal toch eventjes iets uh, moeten gaan verzinnen... Uh, om van één naar twee weer uh, zo direct uh, te gaan. Huppatee, uh, eens even kijken of ik uh, dit uh, ook uh, kan uh, bewerkstelligen... met de volgende die ik wil draaien. Laten we dan maar eens eventjes uh, de moks uh, er eens even bij pakken. Nou, mokken, dat, uh, dat prima je maar beter even niet doen op dit moment. Uh, Bed komt uit Nieuw-Vennep. Oei. You kept me found, So I'm still searching all around Mochten we die als primeur bestempelen, maar dat, dat is nu niet het geval. Terwijl ook de muzikant van dienst vandaag ook inmiddels is binnengekomen. Want we hebben straks tussen 8 en 10. 3 voor 12 Noord-Holland-vloedgolf. Maar de vloedgolf was zo groot wat betreft het muzikale aanpot. Dat we ook nog wat, wat ja, pikken van 7 en 8. Nou, en dat is er waar genoegen, kan ik je melden. Want uh, nu uh, ben ik echt een beetje... Uh, ik ben een half uur verder en uh, we hebben eindelijk een beetje het lek boven. Uh, ik, ik ging even met mijn gedachten terug naar zaterdagmiddag. Uh, Dan uh, zit ik uh, wel eens uh, te luisteren naar zo'n radioprogramma van uh, Willem de Waard. Nou, die had uh, samen met Thomas Bresser precies hetzelfde probleem. Want ze kwamen binnen en ze denken... Nou, we gaan lekker beginnen met dat uh, programma. Waarop het systeem van Bill Gates zei... Met één grote dikke middelvinger, jongens... Begin maar even lekker overnieuw en doe het lekker even zelf. Dat uh, is uh, ook een beetje het uh, geval hier. En dat uh, terwijl we ook nog uh, ondertussen ook de boel moeten uitzetten voor Jacob D. Edward. Want dat is de muzikant van dienst vanavond. Uh, we gaan weer gewoon een beetje beginnen. Uh, alles hebben we een beetje uitgepakt daarvoor. Dus we kunnen straks uh, sowieso een, uh, een set van drie stuks verwachten met twee nummers daarin. Zes nummers, uh, ja zes nummers, uh, Jacob. Dat, uh, dat is wel, uh, wel de bedoeling. Trek even die microfoon, die met dat plastic uh, zakje, die mag je even gebruiken. Nou, je bent er al, dus uh, goedenavond. Goedenavond. Ja. Ja, uh, het is uh, ongeveer precies een jaar geleden, want 5 uh, uh, maart ergens uh, kan ik me herinneren, van oh. 2020... En toen uh, was het uh, zover dat jij hier mocht uh, spelen. Maar toen zaten we al om met uh, de knieken -knie -knie in knieën van... Oh jongens, wat gaat er op ons afkomen? Uh... de tijd vliegt. Ja, uh, ja. Ik kan het zelfs nog vinden. Ook, uh, ook dat uit, nog. Uit mijn herinnering. Dus, ja. Uh... Ja, maar je vroeg het wel even van het is toch uh, Tolweg 10a. Hè? Dat wel. Maar dus... dat was dus nog uit, ook uit mijn geheel, <laughs> dus, uh... Ja, uh, Het feit dat je er bent. Want uh, de vorige keer waren we hier uh, met z'n uh, tweeën... Uh, ook een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf toen. Uh, Aanleiding was Tempers, hè? Die nieuwe single die we toen, uh, denk ik, nou, we gooien die even fijn uh, de lucht in en uh, bellen, bellen, bellen. Ja. Helemaal niks. Uh, oh <laughs> wat was er nou gebeurd uh, precies? Nou, mijn vriendin uh, die had uh, wat problemen ervaren en die ging helemaal niet lekker. Dus uh, ik was ja. uh, helemaal uh, overstuur en toen uh, ben ik het, uh, het onvergeten, met alle wekkers die ik uh, had gezet ook nog. Ja. Dus dat was uh, heel uh, heel We nou, nou, ja, Later in de rebound hebben we het om kunnen... Ja, nou, ja kunnen in bestreken. de rebound hebben we het uh, zodanig om kunnen gooien... dat je vanavond hier bent. Maar dat heeft ook weer te maken... dat men heel langzaam bezig is met alles aan het opstarten. En dan kunnen wij als uh, Alternative FM natuurlijk niet achterblijven. Inderdaad. Ja. Ja, maar uh, heb jij stilgezeten? Ik heb helemaal niet stilgezeten. Ik ga vandaag uh, twee nieuwe nummers deputeren. Huh. Oh, wat is... Dus, uh, uh, ik, we zijn nieuwsgierig. Uh, Jip doet straks mee, dus uh, die gaat uh, misschien jou ook even wat, uh, wat vragen stellen. Straks. Oh, dus, dus dat het, uh, Ja, die komt om acht uur, dus uh, dan uh, gaan we verder. Gezellig. Ja, ja dus, maar ik ga nog even verder met uh, het programma. Dan kan jij je weer voorbereiden op uh, dat wat, ge, wat er moet uh, gebeuren, want uh, yes. uh, het is een soundcheck en uh, noem maar op. Fijn dat je in ieder geval op tijd bent, want dat is uh, één. Uh, Goed gegeven, ik heb goed opgelet. Ja, dat is goed, goed. Uh, dat was hem even. Jacob die uit wordt straks uh, tussen 8 en 10 uh, komt hij uh, nog veelvuldig voorbij. Maar uh, zover is het nog niet in ieder geval. Uh, we gaan eerst nog even een, uh, een, een stuk muziek uh, draaien. Ook uit uh, Noord-Holland. Die komt uit Haarlem. Is Lanique. En het nummer dat heet Hand in Hand. We are, there we stand, Drowning our feet in the sand.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 You are mine, you are mine, for the last time, you are mine. You. Judith van Drie was it. En de dat heet uh, You're Mine. Um, ik ga eens even kijken, want we hebben nog... Uh, we hebben uh, toch volgens de lijst heb ik, uh, nog wel tijd zat. Dus kan ik nog eventjes uh, gaan grasduinen in wat uh, we nog uh, hebben gehad eigenlijk. In al die periode dat we hier uh, uh, de, bijvoorbeeld de 3 voor 12 Noord-Holland uh, Vloedgolf... Nou, ik uh, moet toch iets uh, nog doen. Want de komend weekend uh, is deze man, uh, Precursor, die is actief. Oh. En dan moet ik eventjes zoeken op het... Welbekende Facebook, want daar uh, is het een en ander te vinden. Ja, ik zaterdag. Uh, heeft hij een, uh, een livestream set in de Bibelot? Dat, uh, dat, dat lees ik hier, dus, dus dat gaat hij doen. En uh, dan kun je dus uh, meekijken van wat hij, uh, wat hij daar allemaal aan het uithalen is. Uh, Precursor is uh, Quirijn Verhoog. Uh, ...meegedaan aan uh, de Rob akda wordt uh, enkele jaren terug. En volgens mij komt hij uh, uit de buurt, uit, uh, uit Haarlem, geloof ik. Dus uh, zullen we hem nog even een keer uh, laten horen. Uh, dat nummer dat heet uh, Desire. En voor die mensen die denken van, wat uh, is dat? Nou, uh, het is uh, vergelijkbaar met Moderat. Moderat. Ja, dat zit dan ook nog in de dinsdagmorgenmodus. Uh, een, uh, een beetje dubbele betekenis. Uh, het nummer heet uh, Desire. in de Bibelot, uh, Dordrecht, uh, komende zaterdag via een livestream uh, te zien. En dit uh, was nog het uh, oude materiaal van hem, uh, van denk een jaar of uh, vijf terug alweer. Denk vier of vijf jaar terug. Toen heeft hij ook uh, deel uitgemaakt uh, van uh, de, het veld van de Rob hakda wordt uh, Het was een uh, multimediale show, kan ik me nog herinneren, dus uh, dat gaat helemaal goed. Uh, weer toegekomen aan iemand die ook radio maakt, maar ook muziek. Uh, is ook een collega. Zit op de maandagavond uh, tussen 7 en 8 bij uh, de vrienden van uh, de lokale omroep Volendam, Edam. Ik heb het over Roy de Smet. Uh, die heeft ook een eigen programma tussen 7 en 8. Hij zal uh, in ieder geval dit nu even niet horen. Want, uh, dan, uh, want hij schijnt naar Ajax te kijken. Dat vindt hij toch iets belangrijker. Maar ja, dan uh, mist hij toch zichzelf in dit geval is uh, het titelnummer van uh, de EP die hij heeft uitgebracht Man Are of two just as well The Uh, Zitten er weer bijna op, uh, vrienden. Dan uh, hebben we het weer gehad. Maar. het, uh, het hele stel uh, zit er ook. Uh, tenminste, wat uh, nodig is om uh, zo dadelijk het uh, programma uh, te doen. Want. Je wist er ook. Ja, trek de microfoon gewoon maar even naar je toe. Uh. Hoi. Ja, hoi. <laughs> uh, ik, ik weet niet wat het was. Uh, ik heb iets uh, begrepen dat jij de vorige keer zei: van, uh, Ik ga naar zo'n uh, Field uh, verhaal. En. Uh, wat gebeurt er uh, als uh, mensen die een beetje uh, het nieuws in de gaten houden? die zien in één keer. pontificaal een foto van je Richter in één keer. Hoe is ja. dat nou weer? Uh... Maar dan ook echt overal. Ja. Maar... De, uh, hoe zit dat? Heb je, heb je reacties uh, gekregen? Of, uh, of stond die fotograaf ineens voor jullie uh, snuffert of wat dan ook? Uh, ik stond met mijn moeder gewoon helemaal vooraan. <laughs> en we hadden het nogal naar ons zin. Ja. En al die fotografen zonder de telkens. En Echt vanaf maandag kregen we alleen maar berichtjes van... hé, hey, we zagen je daar, we zagen je daar. Maar ook gewoon in de Italiaanse krant, Deense krant, Engelse krant. Ja, Het uh, kwam echt overal vandaan. De roem gaat uh, snel vooruit. Uh, straks uh, weer een 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. We hebben een klein voorschot uh, van genomen... omdat we hier en daar uh, nog wat uh, nummers uh, moesten draaien. Dat hebben we dus uh, inmiddels uh, gedaan. Want uh, we draaien nog uh, in ieder geval één Song uh, tot aan 8 uur. Uh, dat is ook, uh, ook een band uit Noord-Holland, hoe kan het ook anders? Uh, die komt uit uh, Alkmaar. Uh, de band is uh, gespot door Kirina Gijzen. Ja, ja, ja. Uh, ook uh, bij uh, 3 voor 12 Noord-Holland uh, hebben ze al aandacht uh, gehad. En ook bij ons. En we hebben Portland Row en Base of Bass Song.